9 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Ruim 2000 KLM-medewerkers hebben zich aangemeld voor een vrijwillige vertrekregeling. Dat meldt het luchtvaartbedrijf van de eigen medewerkers. Later deze maand horen de KLM'ers of hun aanvraag daadwerkelijk wordt toegekend. Het is nog onduidelijk of gedwongen ontslagen nu ook voorkomen kunnen worden. KLM wil duizenden voltijdsbanen schrappen vanwege de coronacrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt landen voor het steeds verder uitbreiden van de coronapandemie. Op een persconferentie zei topman Tedros dat het in veel landen de verkeerde kant op gaat en dat ziekenhuizen steeds voller raken. Dat komt door het gedrag van burgers en overheden, zei hij. Mensen hebben geen vertrouwen in de aanpak, mede door de uiteenlopende boodschappen van hun leiders. De laatste vijf dagen is het aantal besmettingen wereldwijd met 1 miljoen opgelopen. Vooral Brazilië en de VS zien een sterke toename. EU-burgers die naar Groot-Brittannië willen emigreren... moeten vanaf 1 januari aan veel strengere eisen voldoen. Ze moeten werk hebben, voldoende Engels spreken... en niet veroordeeld zijn tot straffen van meer dan een jaar. Het Britse kabinet heeft de regels vandaag bekendgemaakt. Ze gelden nu al voor immigranten van buiten de EU.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 Dat waren ze, de Cosmic Carnival. Ik heb het uh, dinsdag heb ik dat ook uh, zo op deze manier uh, gedaan. Uh, uh, Heartbreaker was dat. Uh, of Kingmaker van. Uh, Degenen van de uh, Cosmic Carnival. Ik, we gaan even terug naar de patronaat. Want daar uh, speelde net Lasset. Samen met Low Eric Sound System. Zo klonk het: Inhale your fragrance close to you, your perfume follow.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 nog echt wel aan het begin van haar carrière. Uh, die komt en uh, Sam Saxon is een, ook uit uh, haar, in ieder geval de, de gitarist, uh, komt uit onze regio Baskhorst.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 Heart cannot be broken, a burned out soul cannot be burned. So I ask you, please, would you come? Uh, het is, uh, nou ja, dit, dit, dit was dus uh, wat, uh, wat op het album uh, ging komen. Hè? Ja, ja. Ja, ja, dat gaat op het album komen. Ja, ja. ja, nee, dan, en, uh, ja als het eenmaal uit is, dan kom ik nog wel een keer langs om het allemaal uit te leggen. Ja, en, nee. misschien, wel <laughs> samen, misschien wel samen met Mark, met Mjo, de, de producer van het. De mede, laat ik het zo zeggen, mede producer van het album. Oké, okay, oké. Okay. Dus, uh, heel nieuwsgierig ben ik ja, er, dan, denk ik wel. Jij kent misschien Mjo wel, dus dan weet je misschien wel genoeg. Moet het. Moet... Toch, maar uh, dus een beetje een indie 60s-achtige. Uh, werk, werk. Ja, dus oh, okay. wordt okay. um, Dan dat nummer waar je het net over had: dat je de partij ja. van de dame uh, zou gaan doen. Ik ben uh, razend nieuwsgierig. Ik, uh, ik, en, en dus een C-kant. Dus mensen, hij is binnenkort <laughs> bij de Noordzee. Het ja, precies, ja, de C-kant <laughs> van het volgende zingen. Nee, dit wordt, uh, dit wordt de A-kant, maar er zit een C-kant. Als ik het tenminste afkrijg, want het is nog niet af. Dus okay. ik ga kijken of ik het af ga krijgen. Goed. Anders wordt het gewoon A en B. <laughs> wordt het gewoon A en B. Oké, okay. okay. ja. laat ja. maar horen. Welk nummer hoe heet het nummer eigenlijk, uh, Ro? We want it. Oké. Okay. Ja. Yeah. We want it right now. It's nearly cancerous, the way you're treating us Police brutalities can take us on our knees You hurt our families, we'll come flood the streets We'll come to fight for the love, we come to fight We want it with love We don't want no fear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 Wildfire through my body As the cold, wet ground, the earth starts shaking. Streetlights by the view as I run to you. Try not to listen to her voice while she uses.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 Chris Kok ken ik ja? Ja, ja. Nou, maar ja nou, daar ken de, ik hem ook vast wel van. Ja, dat, dat moet haast wel. Ze staat in hetzelfde uh, bouwjaar van uh, de uh, conservatorium van Copacademe. Amsterdam. Ja, ja. ja dat is, ja, uh, klopt. Boedersains. Boers Saints. Veel mensen er... op het podium. Ja, ja. <laughs> <laughs> kan me nog herinneren? Ja, uh, die hebben toch die hebben nog, nog uh, geschopt tot de wereldrijd door, uh, geloof ik zelf ja, nog. Dus, uh, ja, ja. En uh, Chris is samen met uh, Marnix nog Ubrig. Uh, hebben ze nog uh, gedaan, oh. Een tijdje nog. Hm. Dus, uh,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 ik, nou goed, maakt niet maar, uit. Maar, maar, maar jullie hebben iets uh, met, uh, met Joey Vriend. Jij samen met Luc uh, hebt dat uh, gedaan. Ja, dus Joey Vriend ken ik ook. Mm -hmm. We hebben nog steeds contact. Het is eigenlijk een soort familie. Het voelt een beetje als een familie aan. Je hebt ook Dan Lion, je, ja. hebt, uh, ja. je hebt Alaska. Je hebt de Smet. Uh, hoe heet hij nou? Uh, ja, Roy de Smet. Roy de Smet. Zei, ja. heb ik, ik had een, die naam in mijn, op, op mijn Netflix. Maar ik dacht, uh, de laatste week, ja, uh, de, de laatste week zie je ook een paar keer hier, uh, uh, in het... Uh,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 Ze dus we zijn wel van om weer op de start Dat weet ik ook. Die café de Koe dat zit volgens mij uh, vlakbij uh, het, bij het hoofdkantoor van de politie. Op de Marnixgracht daar. Ja. Ja. Ik ben er ooit één keer geweest. Dus eigenlijk, het is een café van, uh, van, van, van, van, van dik hout, zeg maar. Ja, ja ik weet wel. Het zit, uh, het zit voorbij uh, de Schouwburg. Het, uh, het zit achter ja. het Luisterplein daar. Daar, ja. daar zit hij. Ja, ik uh, ben er één keer geweest. weet het. Dus ik, uh, Leuke plek.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 <laughs> en dat de mensen het ook in hun hoofd krijgen. Van, oh ja. ja, die gast is aan het streamen soms ja, en dat is best leuk. Ja. Maar ook de algoritmes moet je natuurlijk wel te vriend houden. Hè? Ja. Uh, zo heb ik op een gegeven moment ook iets bij jouw... Nou ja, je goede muzikale vriend Luc Nijman. Dat heb ik ja. ook zo op die manier ben ik... Uh, ja, op Instagram. Ik denk, wat gaat hij nou allemaal doen? Dus ja. hij had in de gaten van... van hé, hey, Jaap zit ook te kijken. Dus, oh. dus ik zat mee te kijken. Mm -hmm. Maar uh, het grappige was... nadat die sessie voorbij was... zaten we gewoon via Instagram zo met elkaar... Uh, beeld en uh, de koppen zo uh, van... Ja, ik zie je tenminste ook weer eens. Dat was wel weer even leuk. Dat ik ja, weer hè? even gesproken heb. je elkaar even ziet. Je kunt even, ja. even, even, even kletsen van hoe gaat het met je. Ja.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 Lijkt een goed plan. Ik, al ik moest alleen even kijken dan, uh, dat ik geen optreden heb en zo. Nee, <laughs> okay, ja, want je weet nooit. Maar goed, misschien zit er dan alweer een tweede golf aan te komen. Dus ja. Lockdown. Ja, dan kan ook die presentatie waarschijnlijk waarschijnlijk niet. Nee, maar dan, <laughs> maar dan zorgen we er wel voor dat we het doorlussen of zo. Technisch, zoiets. Uh, we maken er wel wat van. Dat uh, gaat wel goed komen, ja. Dat lijkt mij ook. Goed.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 It's on the ground We only need second chances. Yes.